Mout met het NWS Journaal. De oorzaak van de crash van een Zwitserse straaljager... bij de vliegbasis Leerwarden was een botsing in de lucht. Het toestel raakte een andere straaljager, zegt de Zwitserse luchtmacht. De piloot gebruikte zijn schietstoel. Hij is door het glas van een kassencomplex gevallen... maar raakte alleen licht gewond. Het toestel kwam neer bij een vijver en vloog een brand. Niet ver van het dorp Beetrum. Een aantal gevechtsvliegtuigen voerden vandaag trainingsvluchten uit... vanwege de luchtmachtdagen dit weekend in Friesland. Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Dijksma hebben overleg gehad met de Franse regering over de situatie rond Air France KLM. Daar is onrust ontstaan na geruchten dat het luchtvaartbedrijf vluchten wil verplaatsen van Schiphol naar Frankrijk, om zo tegemoet te komen aan de Franse werknemers. Piloten van Air France gaan namelijk weer staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. Dijksma vindt dat slecht voor het bedrijf. Russische inlichtingendiensten zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de cyberaanval op de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen jaar, zegt een Duitse inlichtingendienst. De Onderzoeksraad deed toen onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. De Russen wilden vermoedelijk weten wat de raad zou melden over het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines. Volgens de Onderzoeksraad is de hek mislukt, onder meer doordat de beveiliging van de computers was aangescherpt. De Spaanse tennisser Rafael Nadal doet niets mee aan Wimbledon. Hij heeft nog steeds last van een polsblessure die hij opliep voor Roland Garros. Ook de Fransman Jovi Fritzonga heeft zich afgemeld. Hij kampt met een spierblessure in het bovenbeen en moest daardoor opgeven in de derde ronde van Roland Garros.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 Op deze wegen in de Randstad heb je nu nog de meeste vertragingen. Dat is dan vooral bij Utrecht richting het zuiden. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat tussen Vinkenveen en Breukelen 4 kilometer. En een stukje verderop tussen Evendingen en, uh, en de, bij Evendingen moet ik zeggen 2 kilometer. En tussen Culemborg en Knopendel verder in de richting van Den Bosch 7 kilometer file. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda 11 kilometer nog tussen Lexmond en Werkendam. En dat kost je nog 10 minuten extra.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M Met nu ZFM in de avond. Oh. Hey. Nee, dit is ZFM in de avond. We gaan er een feestje van maken. ZFM jong Zandvoort, de tweede uur. Dit yeah. is Jay Sean. Tell them, pass me a drink to the left you. Said her name was Delilah. Woo. And I'm like you should come out way. Yeah. Zin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 Semi-edit, you know me not quit it Pondy the hell yeah, like I see and did Me not want them. I watch me like Clint City it. Full time you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that. I just had to rest in peace, the recipe The rest of us is praying at the sin Don't leave a tan, if you're up right now Hope you hear what I'm saying, Ik ben Het is alweer kwart over zeven. Tijd voor de evenementen in Zandvoort. ...spelen in je favoriete game of de hoofdrol hebben in een film. Jij kan op woensdag 15 juni van 2 tot 4 uur... ...in het middelpunt staan in de digitale wereld. Door middel van een 3D-bril... ...Rowan de Graaf van Ile Sky legt deze middag in de bibliotheek Sanford uit... Uh, ...wat virtual reality is... ...en hij biedt de mogelijkheid om een stap te zetten... ...in deze uh, fantasiewereld... ...met behulp van de Oculus Rift en de Gear VR. Met een van deze brillen op je neus beleef je de spannendste momenten. De demonstratie, uh, de demonstratie is gratis te bezoeken en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Reserveren is niet noog, moog, uh, nodig. Kom lekker uit mijn woorden hierover. Meer informatie is uh, te vinden via www.bibliotheekzandvoort.nl uh, Dan gaan we verder naar het pop-up Zandvoort Weekend. Pop-up staat voor snel en goed kunnen faciliteren van tijdelijke evenementen, activiteiten en winkels. Om meer mensen naar Zandvoort te trekken, de lokale economie te simuleren en de leegstand te bestrijden... wordt in het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni het pop-up uh, Pop weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend mogen ondernemers en inwoners van alles uh, organiseren uh, in en om Zandvoort... Uh, uh, ...een bruisende badplaats te laten uh, zijn. Ook dit jaar kan er gestemd worden op je favoriete idee... ...via www.popupsandvoort.nl/stemmen. Het initiatief met de meeste stemmen krijgt voor maximaal 3.000... ...aan compensatie in de kosten van het evenement. De nummer 2 krijgt maximaal 2.000 en de nummer 3 maximaal 1.000 euro. Op dus naar een fantastisch pop-up weekend. Dan gaan we gaan weer verder met de muziek. Hier is al night lang Parochial. Van Eva Simons samen met Sydney Samson. Die is gisteren voor, uh, gister voor het eerst laten horen bij uh, Idols. Misschien hebben jullie dat ook al gekeken dat Nina heeft gewonnen. Dat nummer ga ik later ook nog draaien. Maar eerst dus het nieuwe nummer van Eva Simons. Escape from Love. Laat even weten op de Facebookpagina wat jij ervan vindt. Have mercy on me, I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 Het nieuwe nummer van Nina den Hartog. Lights Go Out. Dat is van de winnares die dus gisteren won. Bij Idols. We gaan nog even één nummertje draaien. Van Pink Just Like Fire. En daarna ben ik terug met de top 5 films in de bioscoop.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 Het is inmiddels alweer half acht. Tijd voor de top 5 films dus, zoals ik net al zei. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat ouder kind of traitor Tra Tra traitor Nou ja, stom woord. Gatwar of zoiets. Voor 16 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5. Op nummer 4, The Jungle Book voor 12 jaar en ouder. Deze is twee plekken gezakt. Op nummer 3. X-Men Apocalypse. 12 jaar en ouder. Voor twee die is ook helaas twee plekken gezakt. Op nummer 2. Alice Through the Looking Glass voor 9 jaar en ouder. Deze is ook nieuw in de top 5. En wat zal er dan op nummer 1 staan? Warcraft, de beginning! Voor 12 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5 en gelijk ook de snelste stijger. Je hoort nu de only way Is stop. Martin Garrick samen met Chesto. Straks het laatste kwartier zou ik nog een speciale mix van mijzelf laten horen. Heb je nou nog een verzoekje? Vraag het dan nog even aan op facebook.com. Slash CFM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 Dat is. Een land vol coaches en praktische ideeën, een land waar mens kan leven, tevreden in vrede. Ja, ik ga nu, uh, zoals net al aangekondigd, mijn eigen mix uh, draaien. Ik ga mijn mix even zoeken als ik hem kan vinden hier. Ergens moet hij staan als het goed is. Oh ja, hier. Ja, deze mix heb ik dus zelf gemaakt. Vind je het nou leuk, raad het even achter. Uh, www.facebook.com slash uh, Tommy, dat is oud. Nee, ik bedoel DJ Atomski. Of op facebook.com. Slash CFM -zandvoort. Flex een beetje, ik bestel nog ei drankje. Ja dan kom je lastig, ga ik jou niet eens canto. Bounce keeps, laat me zien hoe jij weer omdraait. Zes stijf, met op step van een drumline. I know slam, hier is de bumbai. Hier is de bumbai. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen.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 Dat is De tweede uur voor CFM Uw voor Dave's Ook het uh, laatste momentje dat ik heb gepakt voor mijn eigen remix. Wat vonden jullie er nou van? Laat even weten op www.facebook.com Slash DJ Atomski. Ook even liken. En um, ik ben er volgende week weer tussen 6 en 8. Zometeen ga je luisteren naar Alternative FM met Jaap Koper.